Daar traden onder andere op Guus Mewis, Raccoon, The Kydman Orchestra en Within Temptation. Rapper Gersper Doel werd op paaspop uitgeroepen tot 3 fm Serious Talent van 2012. PSV heeft de KNVB-beker gewonnen. In de Kuip in Rotterdam versloegen de Eindhovenaren Herakles met 3-0. Bij Rust was het 1-0 door een doelpunt van Ola Toivonen. Na Rust maakte Dries Mertens en Jeremain er 3-0 van. De supporters van Heracles hadden een grote happening gemaakt van de bekerfinale. Het was voor het eerst dat hun club de finale had bereikt. Met meer dan 300 bussen waren ze naar Rotterdam getrokken. In het centrum van Almelo waren grote tv-schermen neergezet. Maar de pleinen stroomden na de nederlaag snel leeg. Volgens de politie bleef de sfeer gemoedelijk. Ook PSV werd gesteund door vele duizenden supporters. Maar voor hen was het minder bijzonder. Het was voor de negende keer dat PSV de finale won.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 Gepresenteerd door Vincent Belo. Goedenavond. Straks om ongeveer kwart voor tien singles. Nee, nee, nee, nee. We gaan niet daten voor hoogopgeleiden. We gaan ook geen zielige singles laten horen. die voor zichzelf eieren moeten verstoppen. en dan zelf weer die eieren moeten gaan zoeken. Nee, straks en de hele maand april een cursus alleen zijn. Singles voor singles, zal ik maar zeggen. Maar nu eerst. Het juk van één singeltje. Een singeltje. Weet u nog wat dat was? Een singeltje. Dat zat in een papieren hoesje. Dat was een zogenaamd 45 toeren plaatje. Er zat een groot gat in het midden. En daar had je een plastic rondje voor. Dat rondje dat legde je op de draaitafel. En dan ging het plaatje er overheen. en dan zette je de grammofoonnaald erop. Ik was zes toen dit singeltje uitkwam. En ik vond het een beetje. Eng, maar tegelijkertijd vond ik het fascinerend, dat, dat koor, dat, dat gegalm, die tragiek van dat nummer. Het, het nummer begon met... Ik was met haar alleen, we keken naar elkaar, we spraken van de liefde, het was toch zo mooi. En aan de snik in die stem wist je eigenlijk al dat het fataal ging aflopen. Het was mateloos populair, dat liedje. Mensen liepen dat de hele dag te zingen. Ik kan me twee meisjes herinneren, die waren een paar jaar ouder dan ik. En die zaten bij mij op school. En die vielen in zwijm als ze hem hoorden. Hem, de zanger, Jacques Herp. Ik ken de hele tekst nog uit mijn hoofd. Het is, het is heel lang geleden, maar ik ken het nog helemaal. Wat zou er nou van die... Jacques Herp, Jacques Van Herp, zoals hij eigenlijk heet. Hij komt uit 1946, volgende maand is hij jarig, 28 mei. Wat zou er nou van die Herp geworden zijn, vroeg ik me laatst af... toen het lied 40 jaar werd en er een jubileumparty werd gegeven in Breda. Jeroen Wilaert, die weet dat. Die toog naar Herp en hij toog naar die jubileumparty. En hij maakte de documentaire vanavond. Het geluk van het ongeluk. Es war um halb zehn, sie wollten noch nicht gehen Wir sprachen von der Liebe, es war ja so schön. Es war wie im Traum, wir zwei allein im Raum. Die Liebe ließ mich nur in die Augen ihr schauen. In 1970 kwam er uit Duitsland een liedje van een Gunnar Wält heeft in Duitsland de 33 e plek behaald en zes weken daar op de hitlijsten gestaan. Van Gunnar Welts is nooit meer iets vernomen, nee. van zijn Nederlandse vertaling wel, door Pierre Kartner. Ja, het is niet te geloven, ja. Zij reed in die Duitse tekst. Ja. En ze ging hartstikke dood. En zij ging hartstikke dood, ja, inderdaad. Uh, dat kon voor Nederland niet. Dat vond de NCV veel te heb Dat kind er niet dood had te gaan. Nu kan alles, hè. Nu zeg maar, uh, doet alles in een lied. Maar toen uh, vond de NCV dat. Nee, dat, uh, dat kon niet. Nou, het... Eigenlijk het sterke was dus dat Pierre dan uh, heeft gezegd... nou, de dokters vechten door, ze weten niet waarvoor. En door die tekstaanpassing denk ik dat dat liedje sterker geworden is. Omdat men nu nog, na zoveel jij, 41 jaar is het nu al... dat ze mij nog steeds vragen, hoe is het met Manuela? Ze lacht daar zwaar gewond, een glimlach om haar mond. Alsof ze zeggen wou, well, nee, het lacht niet aan jou. Het was een ongeluk, toch is mijn leven stuk. Ik bied tot God dat Hij haar terug heeft aan mij. De dokters vechten door. Ze weten niet waarvoor. Wat heb ik door? Hij schreef de biografie van Willem Elschot, geeft Arnon Gunberg uit en plaatste Manuela op drie in zijn cover top 100, Fick van der rijd. Waar staat Manuela nu in dit hele genoemde scala? Uh, op gelijke hoogte zou ik zeggen. Eh... Uh... Ja, kijk, Elschot was ook een, een groot liefhebber uh, van het levenslied. Mm -hmm. En uh, ik maak niet zoveel onderscheid in mijn hersens... tussen uh, de grote schrijver Willem Elschot en het prachtige lied Manuela. Dat zit vlak naast elkaar in mijn schedel. Uh, ik kan van beide evenzeer genieten. Niet moeilijk doen over grote of kleine K. Nee, het woord kleinkunst, dat is, vind ik het lelijkste woord... dat er in de Nederlandse taal bestaat. En daarmee maken heel veel uitstekende zangers zich letterlijk klein. En uh, er is voor nodig. Wat is de kracht? Literair misschien? Ja, literair. Ach, dat wordt dat voor word, mij, dat ik ook altijd. Maar dat nummer, ja, vanaf het moment dat je het gehoord hebt... ook dankzij zei, de geweldige achtergrondkoralen van de Riwies... Ja, dat, dat is meteen op je hamer en aanbeeld binnengekomen, laat ik het zo zeggen. Ja, daar zit een soort hogere ironie in dat nummer. Ook door de stuntelige rijmen en door natuurlijk het vreselijke melodramatische verhaal dat erin verteld wordt. Het, het is zowel uh, heel erg zielig als eigenlijk ook heel erg grappig, het lied. Ze haalt de vijftig wel. Manuela, nee, die, die is onsterfelijk, die, die gaat nooit dood. Die, die wordt ook nog in de 22e eeuw gezongen. Alleen jij. Gezongen op een jubileumavond in Breda. 40e jubileum van dat andere lied. Zover is het dus gekomen met die jongen uit de Pompstraat. Charles, Rotterdam. Rotterdam, ja. ja. Nou, ik, ik, euh, laat ik, zo, ik heb er niet zo lang gewoond, want ik, ik ben daar geboren. En toen ging mijn ouders scheiden. En ik geloof dat ik een maand oud was. En toen nam mijn moeder haar uh, op de arm mee. En toen ben ik naar Den Haag verhuisd. Nou, de Pompstraat is een beetje zo'n straat die uh, schuin uh, op- en afloopt. Hoe je het ook wil zien natuurlijk. Ik, ik vergelijk het een beetje met mijn carrière. Hè? Zo van uh, omhoog en dan glij je weer wat terug. En dan moet je toch weer omhoog vechten om weer aan te blijven. En ja, zo is het eigenlijk met mijn carrière ook zo'n beetje. Nog maar net geboren of ouders gaan uit elkaar. Moeder krijgt TBC... En stiefvader Bertus heeft losse handen. Ja, helaas uh, in die tijd hadden we nog geen kindertelefoon, <laughs> dus dat ging niet zo makkelijk. Uh, ja, uh, we lagen elkaar niet zo, zo goed, denk ik. En ook nog eens de dertiende van ja. vader van Herp. Ja, inderdaad, ik was de jongste. Dertiende, dertiende de jongste die uh, geboren werd. En uh, toen mijn ouders gingen scheiden, toen uh, gingen de meeste kinderen naar uh, pleegouders, boerderijen, kindertuizen... Twee kinderen, twee uh, broers van mij, die bleven bij, uh, bij vader achter. En ik als, als kleine, ja, ik ging, ging er mee natuurlijk met mijn moeder. Maar vergeet niet dat uh, mijn moeder, die kreeg al heel groot tuberculose. Dat was vlak na de oorlog, hè. daar hadden heel veel mensen last van. Dus je moest een sanatorium en uh, de, ja, dan werd ik in een kindertuin gestopt. En ik weet nog goed dat, ik, dat mijn moeder vertelde dat ik zelfs bij de nonnetjes gezeten heb. Nou, je kent die nonnen wel met die grote zwarte enge kappen. Uh, daarna werd ik in de Pletterijstraat in, in, in Den Haag. Uh, dat was mijn eerste tehuis waar ik eigenlijk terecht kwam. Uh, daar heb ik een paar jaar gezeten. Op een gegeven moment, uh, toen heeft mijn stiefvader Bertus... Uh, heeft mij met uh, de lorenwagen, zoals een bakfiets, heeft hij mij ontvoerd. Omdat uh, de kinderbescherming, of hoe heette dat in die tijd... ik geloof ik, kinderbescherming, ik weet niet precies... Die, uh, daar mocht ik nog niet van, van naar huis. Mijn moeder was nog niet uh, capabel genoeg om me te zorgen. Maar mijn stiefvader die ontvoerde mij gewoon. En toen kwam ik thuis uiteindelijk. Maar het duurde niet lang meer of... Uh, mijn moeder kreeg dan weer uh, die ziekte. En uh, ja, kon ik weer naar pleegouders in, in Apeldoorn. Toevallig woonde ik nou vlak bij Apeldoorn. En, uh, zo We gingen... spreken in een nieuw huis. Ja. omgeven door landerijen ja. bij forst Ja, ik heb het enorm heel goed naar mijn zin. Het Wat een contrast met... De arme jeugd. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En ik ben ook heel erg heel blij mee natuurlijk dat het zo gekomen is. Ik moet wel zeggen, David is toch wel een beetje mijn, mijn, mijn vrouw Dini. Die, uh, we kennen elkaar nu bijna twintig jaar. En toen zij in mijn leven kwam, uh, toen was het ook niet zo goed met mij. Maar Dini heeft gewoon gezorgd dat er meer boten de plank wonen... om te zeggen van, kom op, je moet wat vrolijk liedjes doen, het feesten. Anders komt er geen geld binnen. En zo gezegd gedaan, dus het is de laatste jaren ook wel beter gaan eigenlijk. Maar gelet op die eerste jaren is Jacques Herp geboren voor de Smart Lab. Ja, ik geloof dat ze ook heel vaak zeggen... je moet uh, bepaalde dingen meegemaakt hebben in je leven... om een echte Smart Lab te kunnen zingen. En, en ja, Ik vond het een beetje raar, maar als je er ook goed over nadenkt... dan dat is het misschien ook wel zo. Ja. Dan ga je ook waarschijnlijk wel uh, zo zingen dat uh, daar de jeugd... En, en doorheen te horen is de dingen die je al meegemaakt hebt. Uh, onbewust of bewust, dat is heel vreemd. Maar menig generatiegenoot heeft toch van Radio Luxemburg... wel of niet onder de dekens ook een rock'n'roll-aandoening opgedaan. <laughs> ja, het leuke was natuurlijk... je daar een carrière ja. op gebaseerd. Ja, ja, ik weet het. En ik moet ook eerlijk zeggen dat uh, ik zing uh, al, al jarenlang Nederlandstalig... maar ik ben begonnen met het schrijven van Engelstalig liedjes. Uh, mijn eerste vrouw heette Els, uh, Elisabeth, zeg maar. En uh, dat was een liedje wat ik voor haar schreef. En het eerste nummer wat ik eigenlijk ooit schreef als, als jongen zijnde... en dat is leuk om te vertellen omdat Elvis Presley hetzelfde heeft gedaan. Een lied voor zijn moeder, That's a ride on mama. Ach, moederlief, heet het zo. Ach, moederlief, toen lach nu toch eens even. Ik ben weer thuis van die woeste wijde zee. Ik had namelijk gevaren in die tijd ook. Al ben ik dan nog zo lang weggebleven, toch gingen we steeds in gedachten met me mee. Nou ja, het, voor... Nog geen woord Engels bij? Uh, nee, dat was toen nog geen woord Engels bij. Maar uh, ik deed mee aan talentjachten in, in Den Haag en omstreken. En uh, ja, dat was eigenlijk al meer Engelstalig wat je gebracht moest worden. Dus toen schreef ik uh, Elisabeth, ik schreef uh, In the World of Time, oftewel In de Wereld van Tijd. Zingers. It starts with a cry: A young man has born. He is born at 8 minutes past 5. En de, ik ben even de tekst weer kwijt. Dat zou je altijd weer zien, natuurlijk, want uh, die nummers zing je ook gewoon niet meer. Zeker niet het Engels. En in het Nederlands is het in een wereld van tijd. Uh, het begint met een kreet. Een nieuw leven vangt aan. Een nieuw leven van liefde en leed. En op dezelfde tijd, op een andere plaats, vecht een mens in zijn laatste levensstrijd. Nog eenmaal een zucht, dan is het gedaan. Een ander leven is heen gegaan. Dus dat waren toch meer eigenlijk de, de serieuze teksten, vond ik eigenlijk wel. Naar zee eerst. Was dat een vlucht? Dat was een vlucht, ja. We hadden het al eerder over, we hadden het eerder over gehad aan mijn stiefvader natuurlijk. We konden niet zo goed met elkaar opschieten. Uh, ik moet ook zeggen dat uh, het, zit, het zat in het bloed. Of het zit eigenlijk misschien nog in het bloed, het varen. Want mijn opa van moederskant, die, die was visser. En die is op mij mijn gelomen, de Eerste Wereldoorlog. Uh, een aantal broers van mij uh, de een bij de marine gezeten. De ander is ook op de wilde vaart gegaan. Dus het kon niet anders zijn dat ik dat ook ging varen in feite. Maar ik was net 15 jaar. Eén uh, week voordat ik uh, vertrok, kreeg ik uh, mijn monsterboekje. Want je moest 15 jaar zijn. Maar vooruit, ze maakte een uitzondering. En mijn eerste boot was uh, bij uh, Van Ommeren in Rotterdam. En dat ging, uh, ging ik op een tanker. En daar moest ik voor een jaar tekenen. Althans, mijn moeder moest tekenen, want ik was minderjarig. Dus ik hoor mijn moeder nog zeggen... Sjaki, je, je weet zeker, je moet een jaar weg? Ik zei, ja, maar doe maar, uh, teken maar. Hup, en dan ging Sjaki. Nou, de eerste reis was inderdaad acht maanden. Dat was toch vrij lang. We gingen naar Bande Mouchour in Persië om olie op te halen. En we vervoeren via Zuid-Afrika naar Philadelphia, bij wijze van spreken... om de olie dan weer daar te brengen. Dus het was all over the world eigenlijk echt een wilde feit. We wisten van tevoren eigenlijk nooit precies uh, waar we heen gingen. Ze het pas op een papiertje in de gang hangen. Van, we gaan nu daar en daar. We gaan nu uh, naar Philadelphia. We gaan nu naar uh, Rio de Janeiro. Of, ja, fantastisch natuurlijk. Ik ging overal naartoe. De hele wereld ging vervoeren. En toen in de tijd nam ik ook al mijn gitaar mee aan boord natuurlijk. Uh, en ik zong dan voor, de, voor die zeelieden Die hadden dan een feestje en die, die waren dan een biertje aan het drinken. En dan was het een uur of twaalf en dan werd ik aan mijn bed uh, geramd. Uit je kooi, kom op jongen, zingen. En dan had ik een witte gitaar, en, weet ik nog goed, metalen snaren. En daar zaten er misschien nog vier snaren op in plaats van zes. Maar ik moest toch spelen en ik had geen andere snaren. En ik had ook geen plek er meer. Dus deze jongen moest met zijn vinger over die stalen snaren dat je echt op een gegeven moment het bloed op de, op de gitaar zegt Jammer, ik kan niet hebben Dat <laughs> zou leuk geweest zijn maar zo erg was het dan en dan ze ik wel nummers zingen Als ach was ik maar bij moeder thuis gebleven waarvan uh, menig uh, uh, zeeman was een traantje liet van de, uh, voor het eerst publiek op die boot wel natuurlijk ja dat klopt wel en de uh, aandacht was, was er ook al genoeg uh, maar ik vergeet niet dat eigenlijk mijn allereerste publiek was... dat mijn moeder mij een keer op het biljart zette in Den Haag, in een café. En dat ik daar zong uh, van... Af en toe gaan samen naar de speeltuin toe. Uh, dat was eigenlijk mijn allereerste optreden. Oh, dat vond iedereen dat Sjaki zo mooi kon zingen. En pas jaren later is dat dit gekomen. En uh, toen ik terugkwam van zee, toen ben ik talentjachtig gaan doen... Die talentjacht in Scheveningen. In 1970 eh, begon dat. Of 1969 begon dat. 70 was de finale. Waarin ik ook terechtkwam. En daar had ik dus uh, Elisabeth. En ik had. We uh, kijken, de Toriador. Wat ik ook nog steeds in mijn repertoire heb. De Toriador stond in de arena. Dit was voor hem de laatste keer. Want dacht hij aan Maria, zijn liefste signorita. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Signorita. En ik had Granada, en heb je het alweer op die twee sporen. Uh, ik wilde toch ook weer iets laten horen dat ik uh, ja, wat aardig kon zingen. En Granada is een beetje een populair klassiek nummer. En Granada, tjera soñada per Jij kent het waarschijnlijk ook nog wel. En vroeg uh, gezongen door, door Mario Lanza. Uh, een zanger waarvan mijn stiefvader, dus uh, dat moet ik wel van hem zeggen... <laughs> daar was hij goed in, uh, veel platen van hem draaide. En daardoor ben ik ook mijn liefde gaan krijgen eigenlijk voor, voor de klassieke muziek. Een enorme succesperiode brak aan. Ja, het is eigenlijk nooit te bevatten als je terugdenkt. Want eh, als je nu weer zo'n succes zou hebben, nou dat, dan, dan kan je ook gelijk je gaasje wel tien keer hoger, denk ik. <laughs> maar zo gaat dat tegenwoordig. Hè? Gevolgd door hit nummer 2. Maar een man mag niet huilen, ook al heeft hij verdriet. Nee, een man mag niet huilen als een ander het ziet. Vergeten en zich nooit laten Nee, man mag Ja, daar had ik wel met Pierre wel een beetje een discussie over. Omdat ik ook wel vond dat een man mag huilen, uh, maar Pierre vond het juist uh, als onderwerp uh, het was toch een beetje taboe. Hè? Man mag niet huilen eigenlijk. Uh, dat ik het juist moest zingen, zodat iedereen begreep dat een man wel mocht huilen. Nou ja, ik begreep er eigenlijk geen bal meer van. Maar ik zeg, nou Pierre, als jij het zo filosofisch wil aanpakken... dan doe ik dat, dan zingen we dat. <laughs> ja. Herp was hot. Maar wat voor leven was dat toen? Met allerlei dames ook, die belangstelling toonden voor de zanger. Dat vond ik alleen maar uh, lekker. Ik heb daar ook, uh, moet ik eerlijk zeggen, best van geprofiteerd. Mm -hmm. En waarom niet? Dus ik ben... Volledig geconsumeerd, de ja, dames. Ja, vind ik wel. En uh, ja, god, op een gegeven moment houdt dat dan ook weer op natuurlijk. Maar uh, ik kan wel zeggen dat ik er gewoon aan meegedaan heb... zoals het, uh, in, het in het vak eigenlijk wel wordt verwacht. <laughs> het liep ook weer af. <laughs> ja, ik heb uh, op mijn nieuwe cd-album staat ook een uh, beginnummer. Uh, mijn levenslied, uh, Eigen tekst en muziek. En daarin vertaal ik zo een beetje ook het verhaal, hoe het begonnen is... en dat op een gegeven moment na jaren toch wel succes gaat tanen. Pierre Kartner zweeft toen Manuela. Een oud ongeluk, een drama. Het werd goud en zelfs platina. Het stond weken nummer 1. Het duurde een aantal jaren. Voor het ook ik moest ervaren. Aan elk succes komt ooit een eind. En als je niet nieuwe hits maakt, dan zak je gewoon weg natuurlijk. Maar eh, het aparte is dat met Manuela... dat elke keer, elke generatie het weer ontdekte. En nu, na zoveel jaar, dat ik nog steeds bij bijvoorbeeld Megapiratenfestijns... Eh, duizenden jongeren ook het meest aan te lallen. En ja, dat is prima natuurlijk. Mijn MUZIEK Je hebt scheidingen meegemaakt. Maar ook van Manuela vaak willen scheiden. Dat kreng. Ja, ja. ja, het is precies wat je zegt. Eigenlijk zou je dat inderdaad kreng moeten noemen. Want Kijk, commercieel gezien is het natuurlijk fantastisch succes geweest. Meer dan 250.000 singles. Gouden en platineplaat. Overigens moet ik zeggen dat het mijn enige gouden en platineplaat is. is ook mijn hele carrière ontvangen. Zoveel verkopen. Maar als je dan artistiek iets wil doen... Bijvoorbeeld, een, een auditie wil doen bij een musical, bij Van de Ende. En je doet daar je auditie en je merkt dat er mensen achter die tafel uh, tegen elkaar zitten fluisteren, en te gniffelen. Dan begrijp je wel dat uh, dat het ook artistiek gezien een doodstek is. Dus dan heb je al in de gaten dat ze zeggen: dat is die zanger van de Manuela. Oh ja, ja, ja. En dan ben je bij voorbaat ben je, word je afgedankt. Wat heeft zij door haar schuld. Jou aangedaan. Dat vind ik heel mooi gezegd van jou, ja. Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen, ja. Ja, inderdaad. En uh, kijk, ik ben al zoveel jaar. heb ik mij uh, daarbij neergelegd, natuurlijk. Het kan niet anders. En ze zorgen nog steeds voor mijn, uh, voor mijn dagelijks brood. Hè? Maar uh, ik heb ook klassieke zangopleiding gehad. Daar had ik ook veel meer mee willen doen. En, en weet je wat nou zo raar is? Dat heel veel mensen, als ze mij dan horen zingen. dan komen ze naar af en naar me toe en dan zeggen ze. Maar ja, jij, jij hebt gewoon een klassieke stem, jongen. Jij moet, eh, noemen ze maar wat, eh, operette, opera. En niet dat iedereen daar een verstand van heeft, maar op zijn minst zeggen ze: je hey, moet musical gaan doen. En dan zeggen ze: ja, maar sorry, ik heb het al geprobeerd. En, eh, en dan kunnen ze niet begrijpen. En dan zeggen ik, ja, ik begrijp het ook helemaal niet. Ik zeg: maar het is nou helemaal zo. Jammer. Dal in een carrière, ook omdat er geen continuïteit, geen opvolging in zat, door die ene hit die ja. maar steeds in de weg stond. Met potten en pannen langs de deur. Ja, dat klopt, ja. Uh, op een gegeven moment uh, komen de inkomsten niet meer zoals jij dat hoopt. Uh, ik geloof dat het bij mijn eerste huwelijk was. Maar tweede, ik weet het. Tweede huwelijk dacht ik ja met een Belgische. Belgisch meisje, Monique. Toen uh, woonde ik in België. En uh, ja, dan wordt het gewoon minder ook met je optredens. Want zodra je in het buitenland gewoond... heb je toch het idee dat ze in Nederland zeggen. Oh, die jongen die is uh, helemaal naar het buitenland gegaan. En dan uh, Timbuktu zeker of zo. En dan worden de optredens minder. En dan moet je dingen gaan zoeken. Ik denk, ja, ik moet toch uh, mijn vrouw een kind te eten geven. En dan ga je wat, wat bijbaantjes zoeken. En dan inderdaad, zoals jij net zegt ook, met potten en pannen. En dat waren niet zomaar potten en pannen. Dat waren natuurlijk uh, keurige pannen. En, en met een levenslange garantie en uh, behoorlijk prijskaartje eraan. Maar ja, dat heb ik dan enkele weken gedaan. Mijn buurman in België was een, een autosloper. Die had een autosloperij. Dus die uh, nodigden mij ook heel vaak uit, joh, kom even gezellig uh, hè, wat auto'sje lopen, en dan kan je wel wat verdienen. En dat doe je dan. En ja, zulke dingen. Ik heb toen een keer ergens in een blad ook geroepen: Luister eens, uh, ik heb natuurlijk een, een, een gezegende stem misschien. Maar als het niet gaat, dan heb ik er van onze lieve heer nog twee handen gekregen. En die moet ik gebruiken. Was je niet hopeloos zoek van binnen? Uh, Jezelf kwijt? Ja, zeker wel. Het was, het was een wanorde. En als ik nu ook terugdenk, denk ik, mijn god, hoe heb ik het kunnen overleven? Af en toe ging dan weer die telefoon. Af en toe kwam er weer zo'n een contractje binnen. En dan kon je weer net even wat meer doen. Uh, dus het was echt uh, hang naar wurgen in die tijd. Het was, uh, ja, mijn Belgische tijd, laat ik het zo zeggen, was niet, uh, niet glansrijk. Huilen. Eigenlijk wel. We deze man, huilen, maar... deze man <laughs> heeft veel ja. gehuild. Ja, ja, toch wel, ja, ja, ja, ja. Wel van binnen, van buiten, maar... Ik weet wel dat ik in België revues heb ik, ik, uh, reviews heb ik uh, gedaan in de Salamanders. Uh, bekende zaken waren dat daar. Uh. En dan moest je, ieder weekend moest je dan uh, vrijdag, zaterdag en zondag... werden er uh, totaal vijf voorstellingen gegeven. En iedere week een ander programma. En daar verdiende ik dan eens even kijken 200 gulden mee het hele weekend. <lacht> maar ja, daar was ik al blij mee. En... Het was voor mij artistiek gezien hartstikke leuk. Want ik kon iedere week natuurlijk iets anders zingen. Uh, iedere week hadden we uh, ook wat kleding erbij aan. Ik kan me herinneren dat ik een keer als tel uilenspiegel stond op te treden. Compleet met steek en uh, gekke sokken aan en zo. Ik heb daar wel heel veel geleerd. Uh, bijvoorbeeld in oud-België. Oftewel engeen Belgique, in Antwerpen... Dat is een, een, een theater wat al jaren bestaat... waar alle grote de aarde al opgetreden hebben. En daar uh, hebben we, hadden wij dus ook die show. En dan zong ik bijvoorbeeld uh, Musica Proibita. Prachtig nummer. Met het orkest achter mij. Want een live orkest, hè? dat was natuurlijk ook mooi om te doen. Een uh, aantal medewerkers en dat publiek van Antwerpen, dat zijn kritisch, kritisch. Oh, ze waarschuwden mij zo. Pas op jongens, ze zijn zo kritisch. Let op wat je doet. En ik had een daarvan een succes. De mensen klapten en applaudisseerden. En dan denk ik op zo'n moment... Van, zal ik nou toch maar overstappen? Want ik had zangles ook in Antwerpen van Marcel van Kammen. Een, een bekende tenor, die, die ook heel prachtige carrière had gehad. En nu alleen maar uh, professor was op het conservatorium in Antwerpen. En mij dan lessen gaf privé. En die, die voorspelde mij gewoon een gouden toekomst. Maar dat, dat andere, dat man Dat moet je laten. En uh, het kost je een paar jaar... Maar dan, ja, dan ga jij Franco Corelli, jongen, die moet je maar eens opzoeken. Franco Corelli, wie is dat? Ik heb een LP van hem gekocht. En ik schitterend, ik nou, als ik zo kan het zingen. Fantastisch zou dat zijn. Maar ja, ik moest wel eten op de plan komen. Dus je moet toch door. Dus ik moest toch manuele blijven zingen. Bleef zoeken. Ja. In een leven dat toch ook iets van een smartlap hield. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat zeg je toch wel weer. Ja, je je wil het zelf niet toegeven eigenlijk, maar het is natuurlijk wel zo. Uh, het is ook zo dat ik nog steeds mijn hele leven op die twee sporen zit. Hè? Dus op toch dat, dat Nederlands talig daar mijn geld mee moet verdienen. Maar toch ook dat andere, dat artistieke, waar ik gewoon wil zingen. Mijn emotie, mijn gevoel kwijt wil. En dat, dat is dat andere spoor. Dat is dat spoor van Mario Lanza Van al die prachtige tenoren die... Uh, waarvan ik alles, al die nummers gehoord heb en, en heel veel ken... en uh, uh, eigenlijk nooit de kans krijgen om dat te laten horen. Manuela was toch ook een geluk van het ongeluk? Ja. Want een nieuwe generatie ontdekte je en dat kreeg een hele andere lading. Het was enerzijds nostalgie, het was camp, ja. het werd studenticoos... en de intelligentia begonnen het te herontdekken. Eindelijk toch de gewenste erkenning? Ja, ik geloof dat we hebben het over 96 of zo dat ik in Paradiso een, een, een comeback concert gaf. En dat Sonja Barit me uitnodigde voor haar programma. Uh, ook nog samen met uh, Gert en Emine, die zaten er toen ook nog in, dacht ik. En uh, toen werd inderdaad uh, dit soort muziek als uh, camp of cult uh, af, uh, afgeschilderd. En ik begreep zelf helemaal niks van wat het nou inhield camp. Nou ja, het maakt niet uit als ze het maar mooi vinden, als ze het maar erkennen. En dat was mooi, dat eh, advocaten, notarissen het ook allemaal gingen meezingen. Manuela aan door de benen. Fantastisch. Maar vergeet niet, dan blijft nog steeds dat etiketje van Manuela aan je hangen. Mm. Hoe het ook zij. Natuurlijk is het fantastisch dat iedereen dat meezingt. Uh, het is ook net als met de zangeres uh, zonder naam in die tijd. Dan noem ik even wat anders, maar... Uh, daar durfde men ook niet toe te geven dat men daar LP's van had. En dat was heel vaak zo dat je als je bij, bij iemand in de kassa kijkt... van een advocaat of een, een bepaalde intellectueel... dat je dan klassieke muziek zag, Bach. En dan stond er rechts in het hoekje iets van de zanger en naam. Nou. Dat is toch geweldig? Uh, ik vind het alleen jammer dat men dan daar niet voor uit durfde te komen. Manuela. Manuela. Kijk, het is wel zo dat uh, mijn vrouw Dini zegt altijd... Uh, je hebt niks te verliezen, een optreden. Uh, dat kan je ook zien als we geen spanning hebben meer dan. Dat is ook wel jammer. Uh, want men verwacht niet anders dan Manuela van jou. Mm. En alles wat je erbij doet, dat is fantastisch voor ze. Meegenomen. Nooit weg, toch? fase nee. verder weer in de erkenning en de waardering. als Harry Moelisch het zit mee te zingen. bij de opening van een boekenbal. Ja, een boekenbal, ja. ja. Ja, dat zijn toch. dat, dat zijn weer die dingen. Die er gebeurt in. Dus ik zeg van. Nou, daar geniet ik dan ook intens van, natuurlijk. Ga je toch weer van het mens houden? Uh, ja. ja, dan op dat moment wel. Alleen het glijdt zo snel weer weg. Oké, okay, lieve mensen, ik ga. Zak, of je bent je niet je wil zingen, zou ik heel erg leuk. Oké, dan gaan we, jongens. Ik weet niet wat we doen, hoor. Dat zien we wel. Nou, Harold, die zit daar en die start de dans. Ik kan ik met bruine ogen, om met zwarte haar. Want uit de tubebox klank muziek, die brengt ons die Dan komt het jubileumavond. Voor het lied. Ja. Sta je daar met de deurzakkers? Een duet met Arie Ribbers. Ja. Wat voor een circuit is dat? Ja, kijk, het stond daar niet in Breda alsof je het vreselijk vond. Nee, maar kijk, ik bevind me in dat circuit. Dus je moet er ook aan beantwoorden dat je artiesten... als Ari Ribbens, Durstakkers, eh, Frankie Marella... zijn natuurlijk nog honderden anderen wij zou kunnen uitnodigen. Eh, alleen aan sommige artiesten zit gewoon een prijskaartje. Die willen niet voor 500 euro komen of zo. En eh, nou, dus iedereen krijgt dan een bedrag. En als bijvoorbeeld, eh, hoe heet het? Eh, Gerard Joling? Ja, bijvoorbeeld, als wij, wij willen voor die 500 wel komen... nou dan alles is gekomen, maar die doen dat dus niet. En dat vind ik toch heel erg jammer. Uh, dus je moet een keuze maken. En dat, is dat circuit? Is dan. Ja een aantal artiesten die erbij zitten. Bedoel, je kan De op... vaste jongens. Ja, ik bedoel Arjen Riemersan. Uh, die heeft ook in Duitsland. Uh, die woont er trouwens nog he, daar in Duitsland. Ik ben dan uh, gevlucht, uh, vertrokken. Maar uh, nou, een aardige man ook. Uh, doet het nog steeds goed op zijn leeftijd en uh, houdt ook van zijn vak, laat ik het zo zeggen. Uh, hij heeft dan wel carnavalsmuziek, maar hij houdt van zijn vak. Klaar. En dan is het aanhaken en meegaan. Ja. Met feesten. Met feesten. Ja. Sjaak, dat is jouw feest, maar ik stel voor dat we voor een eerste keer jouw multimega hit gaan zingen. En daarvoor vraag ik op het podium alle meisjes die geboren zijn en daarbij de naam kregen Manuela! En dat is één dag manuela. Nou, Sjaak, dit is onvoorstelbaar. Ga het gaat maar door hè? Het, is, het, is, het, is, het gaat maar door. Allemaal Manuelas. gaat Manuela. Ik vind het nog wat voor Manuela. Zeg, dit is cadeau 1. Wat ben je? Oh, ik. Dit is cadeau 1. Uh, ik zou zeggen, have fun met de dames. Ja, ik En jullie uh, kunnen het, het, het, het, het refrein wel. Oh, dus gewoon meebrullen. Anders zal ik het even voor zeggen. Het gaat als volgt. Manuela. Manuela. Manuela. Manuela. Luinlijk. kan ik Oké, okay, en jullie natuurlijk ze nog allemaal mee. Manu Manuela! Manu Manuela! Je Manu Manu had die avond Manuela's gevraagd. Ja. Het werden er geen veertig, maar toch een stuk of zeventien. En ze knielden voor je en ze rolden over het podium. Ja, het is... Het is het... Ja, er zijn, nogmaals, er zijn van die, die dingen, die gebeurtenissen, die, die je vergeet je niet gauw. En dit is ook iets dat er zoveel Manuela's zijn. En dan zeg je van, nou, als ze liggen daar zwaar, gewoon kom, dames, dames, liggen, liggen. En dan de enige aarzeling, als de ene komt, dan gaat de andere ook. En dan liggen ze allemaal. Dat is een prachtig beeld wat je daarbij voor kan stellen. Natuurlijk mooie foto's daarvan. En eh, ja, het is heerlijk om dan niet alleen te zeggen Manuela, Manuela, Manuela, maar dat je 17 keer zegt Manuela, Manuela, Manuela, Manuela, Manuela. dat... Ah, het, is, het is show natuurlijk. Laten we ook eerlijk wezen. Het is, het is, het is show en, en je kan niet alleen maar heel uh, serieus uh, dingen soms doen. Er moet ook gelachen worden. Manuela, manuela, manuela, manuela, manuela, manuela, manuela, manuela, Ik ben ook vaak gevraagd om bij uitvaarten te gaan zingen... Ik heb zelfs natuurlijk ook voor Arne Jansen dat gedaan in de kerk. En dan doe je toch, onder het toezicht bijna... van al je collega's en mensen uit het vak... Uh, doe je daar uh, Time to Say Goodbye zingen. En dan is iedereen best onder de indruk. Maar het is nog geen deur open om daar iets meer mee te doen. Je hebt het letterlijk in huis. Dat onbekende. En het is al klaar. Ja. Het is al opgenomen. <laughs> We kunnen het gaan horen. Zullen we even naar je studiootje lopen? Laten we dat maar doen, ja. Dan weten we wat we wat over hebben. Ja. Dus even door de keuken. In een nieuwe ja, ja. woning tussen de boerenvelden van Die ja, ja. ja, ja, ja. Dini zit ja, met buurvrouw te praten. Ja, ja, ja. Kat loopt door de gang. Precies. En ik wil hier over mijn uh, midi studio, zoals ze dat tegenwoordig wel noemen. Hè? Maar wat jij dus inderdaad bedoelt. Uh, het is zo dat ik. Uh, de cursor gaat over een hele reeks. Ja, inderdaad. Staat inderdaad het heel goed op, op. Gezongen Duits, gezongen Jacques in het Engels, gezongen Jacques Italiaans, gezongen Jacques overig. Het is dus niet alleen Nederlands-talig, zoals je het dus ziet. Uh, maar hier hebben we dus uh, de CD-album. Hebben we eigenlijk genoemd. Mijn album moet nog moet uitkomen. Er is nog niks meer gedaan. We hebben drie jaar aan gewerkt met Aristakis. Een geweldige muzikant. Die ook al jaren in, in Nederland werkt als entertainer. En uh, hij had een aantal nummers liggen uh, die een beetje in de stijl klassiek... maar wij noemen het eigenlijk crossover. Een verbinding tussen klassiek en populair. Uh, we hebben drie jaar gewerkt aan de nummers die we samen hadden. En er is een uh, resultaat uitgekomen dat uh, eigenlijk zelfs zo nu op een cd-album... Improvita, Improvita heet het. Improvita heet hij. Laat horen. We gaan er een stukje van draaien. Ik hoop dat ik een beetje een, een aardig nummer heb. Um, ja, laten we een pakken bijvoorbeeld. En dat heb ik dan toch nog overgehouden natuurlijk van, van al die zanglisten die ik gehad heb. Maar ook in, uh, in Den Haag heb ik zanglisten uh, gehad van een dame die Nora Dinkhuiz heette. En uh, die zag het ook allemaal wel voor mij zitten <laughs> in dit genre. Uh, ik vind het zo, uh, een instrumentalist, uh, iemand die een piano speelt, een saxofoon, en wat voor instrument. Uh, die brengt het over op het publiek, het gevoel, wat hij eruit haalt, zonder tekst. En eigenlijk mag je met dit, deze muziek die nu hoort, mag je dat vergelijken. Want, ik zal je eerlijk vertellen, deze tekst is niet echt. Daarvoor heet de CD ook Improvita. Maar als je het zou horen, dan zou een Italiaan denken dat het Spaans is... en een Spanjaard Italiaans. En ik wil eigenlijk alleen maar mee aanduiden dat... Ik wil het gevoel overbrengen. Het gevoel van de stem als instrument. Mensen luisteren heel vaak naar Italiaanse muziek. Hè, naar de, de klassieke zangers van vroeger. verstaan daar niets van. Maar ze vinden het prachtig. Ze voelen de emoties. Ze, ze, ze horen de stem en ze vinden het mooi. En dat wil ik eigenlijk met dit project, Improvita, ook overbrengen bij het publiek. Je moet je voorstellen dat je daar je koptelefoon in de studio op staat. En je hoort alleen maar muziek. en datzelfde moment moet je teksten toevoegen. Gezongen. Ja, ik denk dat het er wel bijna kunst is, ja. Ja, ik, ik weet zelf niet wat ik ervan moet zeggen, maar ik, uh, ik hoop dat uh, als ik er niet meer ben, dat men uh, niet alleen Manuela gaat aaien meer, maar dat ze dit soort muziek even op de cd zetten, leggen en zeggen, kijk, dat was ook Shakerp. Dat zou ik mooi vinden. Ja, kijk... We gaan het niet zomaar weggeven aan de maatschappij. Dat vinden we zonde. Ari, Aristakis en ik, dat doen we niet. Maar er zullen echt afspraken gemaakt moeten worden dat hier iets mee echt mee kan gebeuren. Desnood internationaal, waarom niet? Ik kan mij het schelen. Ook de Polen begrijpen er eigenlijk een bal van, of de Duitsers, of de... Nou, noem maar op. Dus uh, het zou groots aangepakt moeten worden. Dus ik, uh, ik hoop dat het nog gaat gebeuren. Ik hoop het ook voor je, Jacques, dat je je eindelijk onder dat kreng dat toch geluk bracht uit kunt zingen. Het geluk van het ongeluk. Het werd gemaakt door Jeroen Wielaert, techniek Arno Peters, eindredactie Willem Davids en het werd gemaakt voor de NTR. Het is tijd voor onze cursus Alleen zijn. Er zijn namelijk steeds meer mensen alleen, maar dat wil niet zeggen dat ze alleen zijn, dat ze eenzaam zijn. O, daar had Jacques Herrept trouwens ook nog een prachtig lied over, over eenzaamheid. Nee, die singles die zijn niet eenzaam, althans meestal niet. Ze zijn alleenstaand, ze zijn alleen gaand, ze zijn single. Er zijn er steeds meer in Amsterdam alleen al, volgens schattingen 243.000, waarvan 45% tussen de 30 en de 40. En dat single zijn, dat is eigenlijk een staat waarop je niet wordt voorbereid. Alles in onze maatschappij is eigenlijk gericht op stelletjes met of zonder kinderen. Daar heb je glossies voor. Hoe houd je je relatie fris? Hoe overleef je je scheiding? Hoe combineer je het moederschap met het zijn van een goede bedpartner? Je kan dat allemaal uit blaadjes halen. En dat kunnen singles niet. Er zijn geen glossies voor singles. Nu, een hele maand april, hebben wij een cursus Alleen zijn. Hoe doe je dat? Hoe doe je de dingen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 het kastje waarop het koffieje staat, dat is helemaal doordat ik vaak koffie eroverheen laat komen. Gelukkig zit helemaal. Kijk, het deurtje ligt eraf. Nou, dat... Hier, dat, is... ja, dat valt binnenkort. De... Oh. Sorry. Ja, er zijn wel eens mensen die commentaar hebben, maar meestal wel grappende wijs, zeg maar. Dat ze dan zeggen van. Uh, dat je hierin kan leven. Ja, het is een soort uitdragerij. Maar. Uh...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 Hij wist dat ik vrijgezel was. En hij zei: Heb je dan geen klusjes die daar die lang blijven liggen? Ja, zei ik. Uh, Plakplastic tegen de ramen, wat ik maar niet doe. En um, vergeld behang hier, dat, waar ik al heel lang tegen aan zat te kijken. En toen zei hij: Nou, ik kom je helpen.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 Om voor alleen te... Als ik bijvoorbeeld... Ik geef heel graag gehakt. Ik kan alleen maar per halve kilo gehakt kopen. bij mijn, Er is gewoon zoveel dat te veel is. Dan, dus ik, ja, ik vind gewoon koken niet leuk alleen. Dat is ook zo ontslachtig. Hè? Dat is naar de winkel en koken en eten. En dan zijn je anderhalf uur mee bezig. En dan denk ik, ja, zou ik liever een pul pakken met allemaal vitaminen in... dat je geen niet meer hebt. Je de groenten die je in kleinere hoeveelheden kunt kopen, dus boontjes, uh, tomaten, courgetten, aubergines. Maar bepaalde groenten zijn gewoon grote dingen, zoals de Chinese kool of zo. Dat is een enorm ding. Ja, ik ga dat niet in één dag in mijn eentje dat hele ding opeten. Dus die, die komt er bij mij zelden in. Trouwens wel vaak paksoi. Dat is, maar dat verdwijnt ook in Japan, of spinazie, weet je wel. <lacht> die dingen wel.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 omdat er de hele tijd een lege plek naast mij was, waar een vrouw normaal gezien lag, waar ik heel veel van hield. En dan ben ik in de zetel gaan liggen voor de tv. En in de zetel is maar één plek voor één iemand. Dus dan klopt dat als je daar alleen in ligt. Stom, hè? Nou, ik kan hem niet vinden. Of ligt hij hier? Kijk, oh! Hier ben je Kom maar even op schoot. Kom maar.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 De cursus Alleen zijn is een productie van Maartje Duin en Esma Lindeman. Eindmontage Arno Peters, met dank aan Bert Kommerij. Maartje? Ja, hier ben ik, Vincent. Hallo. Zeg, wat doen singles eigenlijk op Tweede Paasdag? Uh, nou, op Tweede Paasdag weet ik niet, maar op Eerste Paasdag zitten ze allemaal bij mij thuis. Zitten ze allemaal bij jou thuis? <laughs> ja. Hoeveel zijn er daar? We zijn met z'n achten. Met z'n uh, achten. Nou, heeft... kom op, dat je even... Vraag ja, eens even, of vraag even wat, wat de singles voor idee hebben wat ze op tweede Paasdag gaan doen. Oh, hebben jullie al een idee wat je op tweede paas, uh, Paasdag gaat doen? Mm, uh, oh, eh, Oh, hè? Werken. Oh, dat is weinig fantasievol, hè? Btw. Oh, de BTW-aanslag. Ach, <lacht> dat is een typisch single klusje dat op tweede Paasdag gaat doen. Ja, precies. Ja, en verder inderdaad werken geloof ik. En iemand. Oh. en ik moet altijd strooien. En een, iemand moet altijd strooien. <lacht> Van een overleden familielid. Ja, zo kom je natuurlijk nooit aan een partner, hè, als je dit soort dingen gaat doen. Nee. Maar goed, dat hoeft ook niet. Maar, maar misschien vanavond wel, want we zijn dus allemaal bij elkaar. En de meesten zijn geïnterviewd voor deze serie. En dat uh, is heel gezellig. Ja, en is de, maar er zijn, zijn er vonken overgeslagen. Nee, maar dat was niet de bedoeling. We gingen niet daten voor hoge opgeleiden. Nee, we precies. We er was een bij deze cursus alleen zijn... Hadden we afgesproken? Ja, ja. Jullie beginnen niets met elkaar voordat deze cursus is afgelopen? Nee, maar misschien als ze uh, inderdaad de deur uit zijn... en buiten mijn zicht, dan uh, gebeurt laten, er nog iets. Laten we dat niet doen. Jullie hebben heel veel publiciteit gehad van tevoren. En heb je, heb je ook aanzoeken gehad? Um, hebben we aanzoeken gehad, Esma? Niet aanzoeken die we voor de radio de willen herhalen. We hebben wel heel veel... Uh, de, uh, veel ah, ik veel ik van gekregen. Ah, ja. Maartje, ik moet eruit. Want ik moet, oh, um, ik oh, moet ja. naar het oh, nieuws. we moeten eruit. Goed. We moeten naar het nieuws. Hey, okay. volgende, week, volgende week, dankjewel. Volgende week deel 2 van de uh, cursus Alleen zijn. En deel 2, die heet Een Vrije Tijd. En volgende week ook twee bijdragen van de KRO. Eerst het verhaal van mijn oma. Dat is een zoektocht naar het Joodse meisje Roos-Andries. Zij zat in de oorlog ondergedoken bij de inmiddels overleden oma en opa van programmamaker Roy Herkens. En Roy ontdekte dat de vader en moeder van Roos inmiddels zijn overleden. Maar hij vindt Roos en hij gaat terug naar Brabant waar Roos ondergedoken zat. Een reis terug in de tijd. En volgende week ook een reis naar het heden, naar het voormalige Oost-Duitsland. In Oost-Duitsland is er een dorpje en dat is een, een, een, een, ja, een soort neonazi-bolwerk. Het heet Jamel. En daar is Sander Bartling heen gegaan. Hier zometeen de sport. Met uiteraard alles over de dappere strijders uit Almelo die het niet konden bolwerken. 3-0 helaas. Maar toch geweldig dat ze in de finale stonden. Dat is zometeen in langs de langste lijn. Maar eerst het journaal. En wij zijn er volgende week weer, luisteraars. Tot volgende week. Dag.